Goedemiddag, ik ben Dilke Deertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nergens in Europa stijgen de prijzen zo hard als in Nederland. Je hoort de economieverslaggever Lisa Schallenberg. In Nederland was de inflatie in juli 11,6 procent, hoorden we vanmorgen. En in de eurozone dus 8,9. Er zijn een aantal verschillen in, in bijvoorbeeld hoe het berekend wordt. Maar ook bijvoorbeeld doordat wij relatief veel gas gebruiken, wat natuurlijk heel duur is geworden. De afgelopen maanden lag de inflatie steeds rond de 10 en nu is hij dus weer wat hoger. Dat komt vooral door de hogere energieprijzen. Ruim 100 mensen in Terneuzen krijgen een schadevergoeding voor een mislukte ontploffing van een oude kademuur. De opblazen van die muur ging eerder dit jaar helemaal mis, waardoor dik 200 huizen beschadigd raakten. Ramen gingen kapot en er ontstonden scheuren in muren. Mensen in de buurt verbazen zich over de harde knal. Het leek wel een aardbeving. En natuurlijk met Oekraïne in, in, uh, op de achtergrond. Denk je, wat is, wat is hier aan de hand? gisteren eerste gedachte dacht ik, moest ik aan Oekraïne denken. Het zou een plofje wezen. Dus er we zat een naard en harde knal. Ik woon een kilometer of vijf verder. Nou, ik kon het niet thuis brengen, wat het was. Maar mevrouw zei, hé, hey, dat is de sluis. Hoe de ontploffing zou kon misgaan, wordt nog onderzocht. Een gedoe over het nieuwe album van Beyoncé, Renaissance, kwam vannacht uit. En zangeres Calise van Milkshake heeft ook zitten luisteren en zij hoorde een sample uit een van haar liedjes. Beyoncé had niet om toestemming gevraagd en dat kan Calice niet bepaald waarderen. From one artist to another, you should have the decency and the common sense and the courtesy to call, reach out. A manager, a an agent, anybody. Just to be like, yo, heads up, this is what we're thinking, this is what we're doing. Even if you're gonna do it anyway. Ze noemt het diefstal en volgens Kellys gebeurt dit veel te vaak, ook bij andere artiesten. Het gebeurt bij een heleboel artiesten, het gebeurt allemaal de hele tijd en ik denk dat er echt iets moet veranderen. En dit is gewoon de brandstof die ik nodig had om het eigenlijk te doen, want eerlijk gezegd probeer ik het voor mezelf te houden en uit de drama's te blijven. Maar als het me toe komt, wat ga ik dan nog doen? Ze willen dus iets tegen gaan doen, zegt ze. Maar wat zegt ze er niet bij? Het weer in het oosten kan het een beetje regenen. In het zuiden en midden breekt de zon juist vaker door. Het is een dag op 24 Morgen veel zon en 22 tot 27 graden. ZFM Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen naar de Vesting en Blarken met 5 à 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechte reishok is dicht... Op de A2 Amsterdam richting Utrecht voor de Leidse Rijntunnel ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijshok is afgesloten. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoefendorp en Amstelveen Stadshart zo'n 10 minuten vertraging. Dat zijn voor een deel omrijders vanwege de afgesloten A10 de ring Amsterdam-Zuid. De N99 Den Helder Den Oever voor de aansluiting met de N240 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Tot zover de verkeersinformatie.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 tonight i still feel alive you can call me insignificant i won't call on you at all is jouw keuze ZFM.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 Oh Let you down. Take your, your parachute, parachute and go. Take Maybe parachute. come back tomorrow. Take your, your parachute, parachute, I am. Take the stop parachute. you ever get in sorrow. And if the winds don't catch you, I will. I will. If the winds ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. Hey Bruno. Hey, what's up? Hang out down here with us under the boardwalk. That's oh yeah, throw down. Oh, when the sun meets down, it melts the top up on the roof. And the streets get so hot, Wish your tired feet were fireproof. Shemise Thumbri, thumbri, tambe, tambe,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 Zwart. Je bent niet alleen, nee nooit meer alleen.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 Echt aan mij.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 Vandaag is rood, maar ook blauw. Van heel mijn hart voor jou. Speel van de rood bedekte daken, dat ik van je hou. Vandaag is rood, gewoon weer liefde tussen jou en.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 En ik weet. vandaag is rood, de kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood op te zijn, vandaag is rood waarop ik blauw, van heel mijn hart voor jou. Aan het strand, aan een zee met een dame Oeh, we gaan zo lekker in de hamers Met een cocktail op wat het laatjes ey, Zonnetje, zonnetje En een cocktail op de beach Vanavond wil ik even helemaal ja, niet ey, Ik ben even te zuid, een kleine roadtrip ga richting Zuid Onderweg naar het druiven fruit Mijn raampje open, heb de zon op mijn huid Neem het op me ik ga net chillen zo'n topje Oester slikken tot we kotsen Even champagne neem ik nog een slokje ja. Ik wou even een vakantie Ik wil een cocktail aan zeven Of geef een pilsje op twee Of ik druk om geen garantie Onder de zon heb ik geen last van hij mee Ik wou even een vakantie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 Zomerlang Zandvoort als bruisende wapens. Woking de Zomer CFM. Oh, yeah. Oh, darling. Mm -hmm. She's floating like a butterfly. So charming. Baby mm girl. -hmm. She recognizes the man.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 van de zomer op ZFM hoor je nu overal, je nu, overal ieder allemaal weer. ZFM Sounds. Memories follow me left and right. I can feel you over here. I can feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Take up every corner of my mind. You Your love stays with me day and night. You take up every corner of my mind. What you I can't be over here. You take up every corner We're